Maar ze horen van hem, Eén komt nog van het album uh, Erasing Mountains en de ander komt nog van het nieuwe album. Dus dat is straks, maar nu eerst even een dame laten horen waar we mee bezig zijn om die hier in de Zandvoortse studio te krijgen. En dat is Veline Spiegel. perspectives when I was younger And I do remember back in time And All I could think of was to dive into life's oceans. If I could only dive in time Did you ever really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 sail to sea again And the wind will surely sing with him It seems that you have grown so old and bitter grown tired of this sea of old recurring things All the young birds flying in And flying out again It's an endless day for you it seems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 After you are in the past, life is just the wheel that keeps on turning till it finds its stop at last. Want de zit erop. We krijgen nog uh, muziek. Moet ik. Uh, ja, ja? ja, ik praat wel we even goed. We krijgen ook muziek van Ruud. Ruudje doet het alleen. Of uh, Met Michiel samen. En daarna komt dan Walter. Maar dat krijgen we nog straks te horen. Wilt u even op uw plaats gaan zitten? Wat zegt u? Mensen, even de kop, die kopjes die kant hier brengen die leeg zijn. Die kopjes moeten leeg zijn, moeten we die ophalen? al. Oh. Ja. Maar we hebben een beetje tijdnood, geloof ik. Ja, ook. He? Dus even snel die kopjes weg. Snel de kopjes weg. Drie, twee, één. Ja, andere kopjes weg. Ja. ja. Ja, maar Ruud, ga alvast zingen met Michael. En je hebt wat kopjesgeluid, maar daar kan je misschien iets op maken, liedje. ik uh, een, zou. Jou... Een, een kopje koffie heb ja, ik ook nog ik, ergens ik gehoord. Had, uh, ja, dat, ja, kan, ja, dat, dat ik kan, ik je. kan je. Van me spelen, dan en uh, de Zalfoort en Zee dan nemen we ook alles mee. En dan ga jij spelen. Ja. Zijn de kopjes weg? Ja, oké. Okay. Ruud en Michael. Maar nou komt Walter. Walter als initiator die zal even gaan vertellen. wat er afgelopen jaar allemaal gebeurd is. en gaat ook een portret onthullen. Ben ik het nou wel of ben ik het nou niet? Ben ik het nou daadwerkelijk Walter Sols? Eigenlijk, ja, aan jou het woord. Ga, ga ik een portret onthullen? Nou, dat staat, dat kreeg Goed. ik door. Dus ik wat ben een heel mooie benieuwd. Avond. Ja, ja. <laughs> dat staat En u. inderdaad, welkom in deze verdoemde duinen. En opeens sta je daar dan in je Paulus Lood shirt. Op 350 ste verjaardag. Wie had dat in godsnaam een jaar geleden gedacht? He, je bedenkt dat opeens en dan... Uh, ja, maar wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug. Uh, ik, ik, ik, ik hou het kort. Het college moet zo weg om half negen. Dus ik zal niet helemaal vertellen wat ik uh, voorbereid had. Maar ik koud een beetje jord. Ik werk bij de gemeente. En we hebben een mooie boulevard. De boulevard Paulus Lood. Die hebben we heel mooi ingericht en uh, die zouden eigenlijk met een feestje openen... maar om allerlei redenen ging dat niet door. En, maar het is wel een heel mooi verhaal. Hè? 300 jaar, 350, uh, het verhaal, niemand kent het. En ik vond het jammer. Ik dacht, verdorie, ik moet daar toch iets mee. En uh, ik ging naar Bluis. En werd had de Bluis die zei van... ja, maar dat past perfect in mijn cultuurnota. Weet je, dat vind ik allemaal heel, heel mooi. En hup, in no time ging het naar de uh, stafcultuur... Mer, zij zit hier ook. Uh, Lijks bij, uh, bij Cultuur. Projectvoorstel geschreven. En het was ook echt van, ja weet je. Uh, jij bent gewoon woordvoerder voor de gemeente. Je bent geen cultuurmedewerker. Dus mijn baas zei ook van, je doet het maar in je eigen tijd. En uh, ik ben met, met uh, Hilly. En met uh, Hilly kan er helaas vanavond niet bij zijn. Hilly Jansen van het museum. Met Gilles en met Christel toen nog van zand Zandvoort bij elkaar gaan zitten. We hebben een projectvoorstel geschreven. En dat kwam opeens heel snel door de, raad, of door de stafcultuur. En we kregen een beetje subsidie. Precies genoeg om een buitenexpositie te doen. De buitenexpositie. Mooi ontwerp. Joan die maakte dat. En uh, ja, dat was eens het eerste. Daar begon het een beetje mee. Het verhaal vertellen van Paulus Lood. En natuurlijk hadden we een tweede wens. Dat was die akte. We wilden die acte naar Zandvoort hebben. En ja... Die akte ligt in het Noord-Hollands-archief. Die is heel kwetsbaar, die is heel oud. En het is gelukt. En opeens ligt die akte er dan. En als die dan ook echt daar ligt. En ik laat hem net al zien. Met die zegels erop, met die mooie handtekeningen. Het um, is toch wel bijzonder. Het is, gewoon, het is gewoon zo oud. Het is gewoon 300 jaar oud. En het ligt dan hier gewoon in het museum. Het is gewoon bewaard gebleven. Dat vind ik ook zo mooi. En die akte die sloeg echt in als een bom. We kregen veel aandacht, we kregen veel media-aandacht. De burgemeester moest bene live op Radio 1 vertellen... waarom Paulus Lood destijds het zo goedkoop gekregen had... en hoe dat allemaal niet kon en wat er allemaal dan hoorde. En ja, ons project kwam eigenlijk in de snowversnelling daardoor. En het was het, het was het ondernemersgala... en ik kon daar de, de mannen van vlucht tegen, vader en zoon... en die vertelden vol trots over de shirts die zij weer maken voor de Formule 1... En ik zei, joh, je zou eigenlijk een shirt met Paulus Lood moeten maken. Eigenlijk als grap. Ja, zegt hij, daar zijn wij al mee bezig. Daar denken we wel over na. We willen iets met historie doen met Zandvoort en een shirt. En daar sta je dan. Er zijn er veertig gemaakt. Het is echt heel bijzonder. He, compleet met de labeltjes, de nummering, alles wat erbij hoort. Normaal, ik heb begrepen, oplaag was een paar honderd geloof ik. Hè? Nou, nu veertig. En het leuke is, ze zijn meteen, ging ze uit, waren ze uitverkocht... En wie kocht nou met name die shirts? De mensen die op de boulevard wonen. De boulevard Paulusloot. Die lopen allemaal in dit shirt. <lacht> ja. In ieder geval hartstikke bedankt mannen van Vlug. En, en ja, mooi ondernemerschap ook trouwens. We gaan door. Hij is al een paar keer langsgekomen. De grafkapel. En de dominee vertelde het al. Hij moet voor altoos, zoals het zo mooi heet, gesloten blijven. Maar ja, dat maakt het natuurlijk meteen mysterieus. Want is dat graf ooit open geweest? En uh, ja, wat, wat, wat ligt daar nog? Hè? Die verhalen gaan dan ook door dat dorp. En we weten in ieder geval dat... Uh, ik heb het ook verteld bij Monumentendag... dat burgemeester Van Donink daarin gegaan is. Die kreeg dan nog ruzie met uh, de koster. En uh, nou, jullie, jullie kennen een bekende zandvoorde Jan Sneijer. Volgens mij de opa van de oma van onze wethouder Kloet. Klopt hè? Ja. <lacht> en, uh, maar die kreeg het aan de stok met, uh, met elkaar, want het graf werd niet goed onderhouden. Uh, zo erg dat in 1903 uh, het gewoon dicht was. Uh, ze hebben het daar dicht gemaakt, het, uh, het, het zag er niet meer uit. En het is uh, 1912 is het weer opengegaan. Toen uh, op. Um, Even kijken het, uh, met toestemming van het gerechtshof. van een graf, dat open je natuurlijk niet zomaar. En er ging een verhaal rond. Men dacht dat er een andere versie van het testament was. En dat zou bij Paulus lood in de kist liggen. Dus in 12 hebben ze, 1912 hebben ze dus dat graf opengemaakt. En als je het goed vindt, vertel ik je hoe ik je erbij lag. <lacht> <lacht> Zij vonden drie kisten. Paulus Loot, zijn eerste vrouw en schoondochter, alle drie in nog zeer goede staat. <lacht> de kist van de Zandvoorts vroegere ambachtsheer werd geopend... en tot aller verbazing bleek het lichaam van den overledene nog in dezelfde toestand te verkeren als waarin hij werd bijgezet. Het verhaal doet inderdaad erom dat hij gebalsemd was. Paulus Loot, in die tijd licht, ik zeg nu lach in de grafkelder, gekleed in een groen fluwelen kuitbroek... met blauwe kozen en rode pantoffels aan de voeten. Over een wit hemd draagt hij eveneens een glauw fluwelen jasje, terwijl het hoofd afgedekt is met een kalotje. Echter, de tijd blijkt zozeer van die tijd geleden te hebben... of de kleding blijkt zozeer in de tijd geleden te hebben... dat bij de minste aanraking verpulvert het... En dan sta je in Paulus Bloot. En dat hebben we ook gehad afgelopen zomer. Goed. De graf is voor de derde keer open geweest in 1920. Uh, toen was hier de restauratie. Toen is ook het raam geplaatst naar gedachtenis van de gevallen de Eerste Wereldoorlog. Daar is alleen heel weinig over bekend. stand de krant in die tijd heeft het echt over werkzaamheden die geruime tijd bezig zijn. Ja, en het jaar later. Die verhalen gaan nog steeds hier in het dorp rond. En ik hoorde van mensen die zeggen van ja, mijn opa was erbij in 1920. En die kelder die is hartstikke leeg, dat is allemaal verpulverd. Maar anderen beweren dat Paulus lood en zijn vrienden er gewoon nog ligt. Maar ja, wij zijn best enthousiast, maar om nou een graf te openen... dat doe je niet en dat moet je denk ik ook niet willen. Maar toen werd ik gebeld. En Michiel Jansen, jullie kennen hem ongetwijfeld... hij is snel nou betrokken bij deze kerkorganisator... ook van een herdenking op Paulus Lood's sterfdag in 1973... vertelde een mooi verhaal. Hij wist het zeker, Paulus Lood ligt er nog steeds... in een rode mantel met een bos grijs haar. Dit is totaal anders. Ja. Dus weer zo'n verhaal wat eronder doet. En wat zegt hij opeens aan het eind van het gesprek tegen me? Hij zei, je kunt gewoon in het graf kijken hoor... Ik zei graf kijken? Ja, via een gaatje. Maar ik weet niet, ja, als jullie kijken, waar kun je in dat graf kijken? Het geheim zit hem in, ja, zou ik het zeggen? Ja, in een van de ringen. Je kunt een ring ophalen en dan ontstaat er een gaatje in de marmeren plaat En dan kun je door naar binnen kijken. Ja. Tenminste, het is daar heel donker. En er is één gaatje. En ik kreeg meteen van die beelden à la National Geographic... Heet je, waar ze dan door zo'n tombe in Egypte door een muur gaan en dan meestal vind je niks. En ze vinden ook nooit iets in die, in die series. En ik zei, ja dat moeten we hier ook doen. Alleen ja, dat zijn wetenschappelijke teams, dat is dit. Hoe doen we dat hier in Zandvoort? We willen Spanenlanden. Want Spanenlanden kijkt in het riool. En Spanenlanden heeft ook gewoon een cameraatje. En ik weet nog dat het noord Archief mij vroeg van... met wie ga je dat doen en welk team? Ik zei, nou, wij doen het gewoon met Spanelanden. <lacht> en ja, dat was ook heel erg leuk. Want uh, niet lang daarna, of tenminste, ik belde mijn collega bij Spanelanden... en die zei echt zo van, wat, je weet, wat wil jij? Ik zei, ja, in het graf kijken. Ja, is eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, nee, natuurlijk, we doen mee. En het, niet veel langer kwam Firma De B. Die, die doen, dat zijn de rioolinspecteurs, die kwamen hier langs en die waren met hun koffertje, kwamen ze hier binnen. Nou, ik vind het hartstikke leuk, we gaan het gewoon doen. Nou, zo zag dat eruit. Ze gingen met een slang 70 centimeter naar beneden. We zagen niks, maar de camera was niet langer. En we weten ook helemaal niet hoe diep het daar is en hoe ver dat allemaal doorloopt. En de, ja, toen hebben ze een. Ja, je ziet hem hier, een katrol met een lange camera eraan en een draad en heel ingewikkeld. Maar wel zo'n klein schermpje. En die kabel ging naar binnen en ging maar naar binnen. Er <laughs> gebeurde helemaal niks. En opeens twee meter, tweeënhalve meter. Ik zie allemaal rommel. Dus wij met z'n allen om dat cameraatje, om dat schermpje. En nou ja, laten we zien. Dit zagen we. Uh, Pauw. En andere stukjes, daar stond op lus. En er stond een stukje zand. En we hebben dus inderdaad gewoon die kist gevonden. Want dat blijkt nou... Die, dat blijkt ook uit de verslagen van zijn begrafenis. Die kist van Paulus Lood, die was met koperen nagels... was zijn naam daarin geschreven. En daar zie je dus stukken van. En ja, ik heb, ik heb de video... en dit zal ik allemaal nog wel online zetten. En er zijn ook beelden uit. Um, waar het op lijkt is dat... Want we hebben natuurlijk echt geluk gehad dat we precies op de goede plek naar beneden zijn gegaan. Dat daar een betegelde ruimte is. Het ziet er netjes uit, maar het ligt wel bij elkaar geveegd. Dus waarschijnlijk heeft men in de jaren twintig... toen inderdaad dingen verpulverd waren, dingen bij elkaar gelegd. En ook bijvoorbeeld stukken met namen erop bovenop gelegd. En ik zal hem hier niet laten zien, ook een beetje uit respect. Ik zag ook iets wat op een schedel leek. Dus... Het is echt nog een graf. We hebben hier dus gewoon, ook als het hier een feestruimte wordt... daar is het een graf. Wat ook leuk is, Carina... is dat er nog een randje is in die kerk. Of tenminste, in die kelder. En daar zagen we nog een klein kistje op. En jij bent met Simon Paap bezig. En die zijn we ook kwijt. En misschien draaf ik een beetje door. Maar het zou toch wel... Maar goed, dan moet hij dus echt open. En dan moet er een professioneel team komen... En uh, dan moet je het allemaal heel voorzichtig doen en dat moet je niet dan amateurs zoals ons overlaten. Goed, ik schiet op, we gaan door. Want waar, zijn, waar gaat het met name om? Hoe ziet die Paulus loten nou uit? Afgelopen zaterdag zat ik bij Goedemorgen Zandvoort bij ZFM. En Ben Zonneveld zei heel simpel: Je hebt toch in het graf gekeken, dan weet je toch hoe die eruit ziet? Ja, Ben. Maar een schedel. Uh, Oké. Okay. Wij waren bezig. Men wist inmiddels dat wij op zoek waren naar het uh, portret van Paulus Lood. En opeens word ik gebeld door Tom Breukel. En Tom die zegt van nou, je hoeft niet verder te zoeken. Want ik weet hoe die eruit ziet. En ik gooi dat in de appgroep van ons prikkel. Uh, ik zeg, we hebben een portret. Ja, want hij heeft een schilderij en uh, hij wilde het wel langskomen brengen. Dus Joan en ik van... Nou, kom maar langs. En Tom die kwam. En de tas ging open. Dit is hem. Toch, Tom? Hij heeft hem vanavond al uitgedeeld. Hij is er stellig van overtuigd dat het hem is. En ik zei, hoe weet je dat zo zeker? Ik heb hem zelf geschilderd. <lacht> ja, hij is prachtig. Hij is echt prachtig. En leuk dat je hem inderdaad uitgedeeld hebt. Maar... Ja, wij waren een beetje teleurgesteld, Tom, toch wel. En ik heb je nog rondgeleid door het raadhuis... maar het op zich was een gezellige ochtend... maar ik had gehoopt op meer. Um, we hebben toen het jongerenwerk is toen aan de slag gegaan. Nou, kijk, we hebben het al over gehad. 250 kindertekeningen, schilderijen, kunstacademie Haarlem... het Land van Lood. Het is een enorm project geworden. Maar terug naar die hamvraag. Hebben we nou iets gevonden? Is er een portret van Paulus Lood... Dat is hem in ieder geval niet. Ja en nee. Om met de deur in huis te vallen, nee. Er is geen olieverfschilderij met een man met een lood in de hand. Met of zonder baard. Dus ik ben het. Maar er is wel iets anders. Want hij is al voorbij gekomen. Wat weten we van lood? Hebben we iets aan zijn familiewapen? Nou, daar heb je dus helemaal niets aan. Want die mannetjes lijken niet eens op elkaar. Dan hebben we het mannetje boven de grafkapel. En Edwin, Edwin Keur heeft daar een mooie foto van gemaakt. Die is er heel dicht opgekropen. En wat zie je dan? Ja, als je hem goed bekijkt. Een mannetje met een lood. Sierlijk, sierlijk gezicht. Mooie krullen. En ik zal het maar onthouden eigenlijk. Nou, toen ging ik dus inderdaad ook kijken naar die gravures. Van, uh, van, zijn, van, het, uh, van de buitenplaats, het klooster. En ja, daar staat hij dus inderdaad op, maar in de koets. Dus daar hebben we ook niets aan. We zoeken verder. En toen kwamen we terecht in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. En in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag... daar ligt een heel klein boekje. Echt dit. Het is maar zes pagina's, heeft een mooie omslag... Het is 286 jaar geleden uitgegeven... door Gerrit de Broen, brukker, boek, boekdrukker te Amsterdam. En het heet... Ter bruilofte van den weledelheren Paulus Lood van Zandvoort. Heren van Zandvoort en vrouwen Margaretha Verhammen. Zijn tweede vrouw. En welgesteld. Verenigde Zandvoort den 8e van den wijnmaand. Men had het nog niet over oktober. Men had het over de wijnmaand 1737. En op die... Omslag staat een hele mooie gravuren Met een bruidspaar en een engel. En als je het boekje openslaat... staat erbij... Verklaring van de omslag. En dan gaat het mooi in het Oud-Hollands. Lood en verhammen, tweede bruidegom en bruid. Wiens liefde en blijdschap straalt hun beide ogen uit. Door cupido geleid doch vrij en zonder banden... doen hier op het altaar hun huwelijkse offerbanden. En zo gaan we nog even door. Tot in die laatste regels. Die zegen en dat heil worden u dan meegedeeld. O bruidegom en bruid, door dit tafereel verbeeld. Op de gravure staat verbeeld hoe het de zegen ontvangt. En die man op die gravure moet dus Paulus zijn. Ik een mail sturen naar het Noord-Hollands archief. Ja, dat zou kunnen. Maar het is wel een geromantiseerde afbeelding, want hij was toen veel ouder. Ja, dat klopt. Maar in die tijd maakte men een geromantiseerde afbeelding van zichzelf. En ik denk niet dat je een afbeelding op je omslag wil hebben waar je niet op lijkt. Dus wethouder Bluis, zullen we maar laten zien. Lukt het nog voor de vergadering? <lacht> het boekje is inderdaad in de studio van de Koninklijke Bibliotheek... op ons verzoek zo hoog mogelijk resolutie gefotografeerd. We hebben het opgeblazen naar 60 bij 90... Echt op het boekje, het hoofd is daar maar zo klein. Dus als je het opblaast is het nog steeds klein. Maar het zal hier ook uh, op het scherm komen. En uh, daar gaan we dan. Het wordt opeens veel kleiner. Ja. Dames en heren, nou, dat, dat is cool business. Nog nooit gepresenteerd. Maar hier is toch echt een afbeelding... Naar aanleiding van het verhaal, wat zou kunnen zijn, wat hiernaast naar dit heerschap, Paulus loopt. We gaan even aftellen. Ziet zit er in hè? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, Ja, 3, 4, 4, u mag straks natuurlijk naar voren komen om het te bekijken. Het trail is een en heel duidelijk even ja. Hij heeft dus geen baard. Nee, maar ik dacht, in die tijd was het er nog niet. Het is later gekomen, een baard. Het is een... Het is een uh, ja. ja, is een dit. Ik denk dat hij zichzelf daarin herkent. Wat denk jij, Vitjan? Ja, ik denk, ik denk het wel. Het is wel echt de foto zoals mensen verliefd naar elkaar kijken. En als je dan het verhaal leest, zijn dit de twee verliefde mensen die in het huwelijk zijn getreden. Ja. En zoals inderdaad in het verleden, de beelden worden niet gefotoshopt in die tijd, nee. maar wel anders vaak weergegeven. Dus... Ik zal het wel zeggen, ik ben het. Oké, okay. heel goed. Ruud. Ruud, nog even. En even tussendoor, Ruud heeft afgelopen maandag zijn album gepresenteerd. Lovende kritieken, echt heel goed. Waar treed je binnenkort op? Uh, vrijdag in de, ook een kerk, de Doops in de kerk in Haarlem. Maar oh. dat is uh, het Haarlem Vinyl Festival. Ja, uh, oké. Okay. En vrijdag komt je album ook online, hè? Ja, vrijdag komt je album online, ja. Luister naar Ruud. Ja. En kom bij Ik heb een keer vooraf. Uh, Dit is Michiel van Dijk, Ja. Zo uh, En die was vanochtend op in Parijs. Die speciaal eerder hier gekomen oh, ja. hebben gehoord. Ander van mijn verjaardag. Ja, precies. Een afscheidslied. Dank jullie wel. Jullie komen toch straks nog een keer terug? Nee. nee oh. M meer budget oh, was er niet. Het oh, jammer, jammer, jammer. Dan gaan we, dan gaan we afsluiten. Hè? We hebben ook nog huishoudelijke reglementen. Ja, we moeten, even, we moeten even afsluiten. Oh ja, ja. Want ja, dit doe je niet zomaar. En dan krijg je natuurlijk aan het slot altijd de bedankjes. En dat doen we natuurlijk ook even. Hè. Mer, voor het project. De, de subsidies, dat soort zaken. College van BNW natuurlijk, Michiel Janssen, Edwin Keur, Nel Kerkman, je kunt maar doorgaan. Arie Koper, het geno genootschap Oud-Zandvoort, Paul Tromp, Spanenlanden, ZFM, ZFM, Vierman Sterk. Hè? En natuurlijk John Vrijhof van de kerk. En Hij is zo enthousiast, hij bleef ons verrassen. En wij waren hier voor de inspectie van dat, van dat graf. En opeens zet hij gewoon twee zilveren bekers op tafel. Volgens mij zijn die ook nog van Paulus Lood. <lacht> dat gaan we nog onderzoeken. Want die zijn echt 17e eeuwse, echt hele mooie oude zilveren bekers. Um, het jaar is nu afgesloten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het ophoudt. Het Paulus Lood verhaal is nu bekend. Het is een onderdeel van onze geschiedenis. En we gaan door... Tenminste, in zoverre, we zullen het overdragen aan het genootschap Oud-Zandvoort. En het zal ook zeker vaker terugkomen. In ieder geval, voor eind van het jaar staat nog koken voor lood ja. op het programma. Met uh, Pierre, ik zie hem al zitten. En um, Pierre gaat samen met uh, Lars Carré uh, in de, in de in pluspuntkeuken, gaan ze 18e eeuws koken. En we hebben een, een boek erbij gevonden, een kookboek... Ik, ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik hoop dat je inderdaad die ragout gaat maken. Want er staat ook een recept in van in azijn ingelegde haringen... die dan lang gekookt worden en met zuur opgediend. Ja. ja. Goed. Dit was het. Uh, meer informatie. Paulus Loot. Online. Daar hebben we gewoon het hele verhaal allemaal opgezet. Daar zal ook het van vanavond allemaal bij elkaar komen. Niet naar paulusloot.com gaan, want dan heb je een heel mooi vakantiehuisje wat je kunt huren. paulusloot.online Gilles, Joan, ja, wat hebben we het gedaan? Wat een mooi dorp is dit. En, en ruim een jaar geleden vielen die, die puzzelstukjes op hun plek. Ik kreeg dat idee toen, maar kijk nu toch eens wat we gedaan hebben... En uh, ja, jammer dat Hilly er niet bij is, geweest is, maar ik denk dat we iets heel moois neergezet hebben. Ik hoop dat het anderen inspireert. Maar we hebben dat toch wel even mooi gedaan hier in deze verdoemde duinen. Ja. Dank jullie wel. Uh, Walter, bedankt. Uh, we zijn nog een beetje. We gaan straks een uh, lekker wijntje drinken of het anders drinken. Ja, iets kan drinken. Maar we vragen dan 2 euro per drankje. Geldspel. Waarom? Geld speelt geen rol in zo'n antwoord. Het gaat om de kerk, eh, onderhoud, maar eigenlijk gaat het voor mijn graf. Want ik wil het wel eeuwig hier blijven liggen. Hè? Dus mensen, al drinkt u niks, doneer 2 euro. U kunt het met een QR-code doen. U kunt ook contant. U kunt een tikkie doen. Weet ik het allemaal wat er tegenwoordig is. Dank u wel dat u was. Ik voor het uh, genieten en op naar 400 jaar. Dank u. Hmm? Brabbel heeft het belangloos dus belangeloos uh, neergezet. Oh, uh, Brabbel, brabbel bij uh, de bibliotheek heeft het allemaal belangeloos neergezet. Dus applause. applaus. <applaus>, <applaus> ja. Here I'm sitting in the shade. Nothing to hold on to The warm breeze whistling in the wires Remembering towns I passed through Back when the distant music played Van, van vanavond. Nou, een nieuwe album? Uh, het eerste liedje was een nieuw liedje en de andere twee waren van de vorige plaat omdat ik, uh, ik kreeg het programma van tevoren te zien en ik heb geprobeerd om er liedjes bij te zoeken die een beetje in de context van, uh, van wat hier vanavond is uh, paste. Ja, en want ik uh, dacht heb je ze speciaal geschreven voor deze avond, Nee, voor dat deze niet nee, hoor. nee nee, nee, dat niet. Maar ik, ik heb uh, wel echt speciaal erbij gezocht. Ja. Nou, het past ook echt heel erg. Nou, fijn. Het echt prachtig. Maar ik heb jou natuurlijk nog geen één keer horen nee, nee. zingen. En uh, met je compagnon super mooi. Ja, Michiel. Die is Michiel? fantastisch. Ja, ja. Michiel van Dijk is dat. Die ja. speelde uh, sopraansaxofoon mee. Ja. Ja. Maar jullie spelen vaker. Denk ja, ik zeker. Aan. Ja, ik heb... Uh, uh, wat ik probeer te doen is uh, mijn muziek oh, ja. zo te arrangeren dat ik dat... Uh, met, uh, met klanken die ik mooi vind, kan uh, aanvullen. En uh, meestal is het, uh, gitaarpartij en de gitaarpartij en, uh, en wat ik zing, zeg maar, het yeah. frame. En daar kan yeah. dan, kunnen dan kleuren bij. En uh, yeah. Michiel uh, en deze ruimte met die lange wow. akoestiek. Uh, ik dacht, ik moet iets hebben wat een beetje, een beetje opstijgt. Ja, weet ja, beetje, ja. Nou, de akoestiek was echt fantastisch. Fijn. Uh, leuk dat we ook even mee mochten zingen. Ja, nou ja. <laughs> beetje Dat vind ik zelf ook altijd leuk, ja. ja. Want uh, mensen zitten toch uh, twee uur op een stoel met elkaar. Nou, en, uh, inderdaad. Inderdaad. Ja. Maar... Uh, heb je genoten ook van de opkomst? Ja, heel erg. Het zat, het zat gewoon heel goed vol. En uh, ik vond ook de, de hele uh, Opbouw van de structuur van de, ja. de avond heel goed. Ja. ja. Het hele programma ja. zat goed in elkaar. Ja, en ik heb er een hoop geleerd. Oh, wat heb je geleerd? Nou, over Zandvoort. Wat oh, er allemaal ja, verteld ja, ja. is. Nou, inderdaad. Want hoe lang woon jij zelf al in Zandvoort dan? Of Sorry, met, dat stond ik niet. Hoe lang woon jij in Zandvoort? Ik woon sinds... Uh, nou, ik kom als windsurfer, ben ik hier ooit terechtgekomen, eind wij. jaren 80. <laughs> maar ik woon hier sinds uh, 97. Oké, okay. en voel je je in Zandvoorter? Ja, ik voel me met één been in Zandvoorter. Ja. Want waar kom je oorspronkelijk? Al van aan de Rijn. Oeh ja, dat is, aan de Rijn, ook mooi. Ja, ook water, ook ja. Mooi. En dat water komt in Katwijk in het water, in de zee terecht. Ja, dus, uh, ja. Nee, en ik heb ook vier jaar in Haarlem gewoond nog. Ja. Dus voor, mij, voor mij voelt Haarlem als mijn thuisstad. En dit, gek genoeg, als een soort... Net als Long Island bij New York, weet ja, je wel. Dat ja. hoort gewoon een beetje bij elkaar in mijn hoofd. Maar... En uh, jij voelt je dus net als Paulus Loot hier ook helemaal thuis? Ja. Ja, nou, maar dat heb ik ook. Ja. ja, en ik vond het ook vanavond hier in de kerk. Uh, hè? Het is dan wel een kerk. Maar net als wat John vrijhof toen straks ook zei, ja. het is gewoon een ontzettende, ja, je krijgt meteen een sfeer van thuiskomen. Ja, en ook ja. het samen zijn met iedereen, ja. allemaal bekende. Ja. Uh, Absoluut. Met, ja. En dus, ik vind deze, de omgeving hier rond de kerk ook prachtig. Het voelt ook heel erg. Ja. Er zit een ziel in. Nou inderdaad, nou, ja. maar dat is ook zo. Ja. Want ja, dit is een Die van de oudste gebouwen <laughs> ja. van, uh, van Zandvoort. Ja. Dus, uh, ja. Ja, ja. ja, nou ja, goed. Ik, uh, je mag die kamer ook uh, naar mij ik toe draaien ja, hoor, niet. Albert. Want ik ga er wel even een beetje bij je ja, zitten nu. Dus, uh, ja, nee, dat gaat wel goed. Uh, want hoe heb je het zelf eigenlijk beleefd die avond, deze? van Heerlijk, ik vond het, ja. heerlijk, vond het ja. heel ja. erg leuk. Ja, ja, lekker ontspannen. En, en, en, en mooi verhaal. De akoestiek natuurlijk ook, denk je. Ja. Uh, hoe, hoe heb je ja. dat dan beleefd? Nou, ik had uh, een week of twee, drie geleden ben ik hier geweest met, uh, met John uh, afgesproken om eventjes te voelen hoe de ruimte klinkt. Dus ik had, toen heb ik mijn gitaar meegenomen. Mm. Dus ik wist een beetje hoe de klank was. En ja. toen dacht ik van... Uh, toen sprak ik Michiel. Want ik speel ook met Michiel vrijdag in, uh, in Haarlem. Ja. En ook in zo'n ruimte. En toen had ik hem al benaderd. Voor, omdat ik dacht dat het gaat werken in een kerk. Ja. Nou, en, en daarom wilde hij vandaag ook wel mee. Nou ben ik bij jouw album show uh, geweest. Maandag. Ja. Ja, afgelopen maandag. Maar jij en kerken... Het eh, nee, ligt, toch... ligt elkaar niet, op zich niet heel goed, nee. Nee, nee maar... Nou, de, oh, dat is ook weer te, te nadrukkelijk. Maar uh, ja. nee, mijn vader die is, uh, is erg beschadigd geraakt als kind door de kerk. En dat heeft hij een leven lang met zich meegedragen. Dus ik, uh, ik ben wel uh, zeg maar op mijn hoede voor mensen die menen de waarheid in pacht te hebben. Aha, maar je staat wel open voor het, een verhaal of wat dan ook. Tuurlijk. Dat, ja? Nee, Want die, ik die geloof vertel wel, je natuurlijk dat ook geloof. zelf. Ik zeggen, doen. hij ziet het ja. mooi van. Ja, ja, dat bedoel ja. ik. Dus, uh, hey, uh. nee, tuurlijk. Maar ik, kijk, uh, alles wat uit de geest komt, dat wordt op een gegeven moment concepten. En concepten gaan altijd wringen. Ja. Dus ik denk altijd als het zonder concept kan en je voelt je gewoon helemaal in het nu. Waar John het ook over had, in zijn verhaal, voor de pauze. Uh, daar kan ik me prima in vinden. Ja. Ja. De volgende optreden is ook weer in de kerk, hè? Ja, ja, ja de kerk. Ja. Nou, ja. nou, ja. Misschien krijgen die kerken een nieuwe bestemming nu dat het nou, geloof een beetje uh, ja. terugdringt. Je kan 28 oktober hier naartoe om te vertellen van... nou, ik wil hier inderdaad een klein paradijs van maken. Dat zou ik te gek vinden. 28 oktober is dat, zei hè? Ja. ja. ja. ja. Nou, dat is nou, is een cultureel centrum meer. Ja. Dat zou geen kwaad kunnen. klassieke hey, Concerts wordt hier al gegeven... Uh, maar hoe mooi om ook dit soort optredens. Ja. Maar ik weet niet, waarschijnlijk gebeurt dat al. Maar nou, ja. niet zo in grote mate Nee, misschien. maar het, het, is, het is natuurlijk wel een eye-opener om zoiets te kunnen doen, denk ik. Ja. Akoestisch. Want en, de akoestiek is zo mooi. Tuurlijk. Ja. Ja. ja, die is goed. En uh, als je hier, een, uh, al is het maar voor de zomermaanden bijvoorbeeld, een programmeur op zou zetten die een beetje smaak heeft. Uh, en het is een keer weggehouden bij. Om, ik wil niet ondermiddag doen naar wat er in Zandvoort normaal gesproken op de, op de pleinen klinkt uit de speakers. Maar dat is toch wat volgens het repertoire. Uh, dan, dan heb je ook een tegenkleur. Ja. En, uh, ja. en dan komen er ook mensen op af die, uh, die uh, uit de drukte weg blijven, maar wel van de ja, ja, verstilde dingen willen genieten. Ja, ja. Nou, ik hoop dat je deze avond ook weer als inspiratie kan gebruiken. Voor de warmte die we om ons, om ons heen voelen. <laughs> en, uh, en ik ben in beeld en, geweest. En jij? Ja, dat <laughs> is ook weer eens dus wat. Ja. <laughs> goed, Karine, uh, ik laat het er van jou over. Nog... Oh, nou, uh, ja, ik denk dat wij ook nu Paulus Loot zelf even moeten oh, gaan spreken. Oh, moet spelen. Paulus? Uh, nou ja, laat ja, Paulus, ja, Paulus Loot. Uh, ja, daar komt hij al aan. ik kom heel snel naar een concert van jou. Ja. Dank je. Ik geef de Kon... microfoon aan Paulus Loot. Ja, goed. goed. Ja, deze is voor jou, Paulus. <laughs> Kijk, zo werkt dat dan? Ja, hallo. Nou, de pip. Hoera, oh. hè, mijn verjaardag. Gefeliciteerd, hè. 350, 350 jaar. jaar. En dan met oh. zoveel genodigd en zoveel fijne mensen. En je hebt ze niet eens zelf hoeven uitnodigen. Ze nee, zijn nee, gewoon allemaal, op je afgekomen. Allemaal afgekomen En dat is bijzonder trots. Nou. Dan kan je nagaan hoe een zand voor trots is nu op Paulusloot. En wat hij allemaal betekend heeft. Nou ja, en voor veel mensen. Ik hoor net, ik heb wat geleerd. Ja. Uh, voor heel veel mensen was de Paulus Lood boulevard ja. natuurlijk uh, gewoon de boulevard, Paulusloot. Ja. Ja, ja. Maar staan er niet bij stil. Nee, helemaal niet. Wat is dat niet, eigenlijk? Wie is, is, het... is dat eigenlijk? Ja, en daar ben ik, de nou, Paulus jij Lood, jij en Ambachtsheer En eigenlijk die ervoor gezorgd hebben dat we nu een grand, uh, Ja toeristenplaats zijn geworden. Ik had het wel door hè. Ja, heel trots Ja, want ik kwam, ja, trot? ja, in ik, ik was een handelsman hè ja, en ik hebt zag het het. Geplakt. ik heb wel spijt van dat ik niet halen Bloemendaal en uh, Binnenbloek erbij gegaan. maar dan denk ik dit Zandvoort, dat is toch bo ja, die steekt boven alles uit hè? Ja, want dat we zeker hebben ik. zoveel toeristen per jaar, en ik denk ook mocht het zo zijn, mijn graf, mocht uh, ja, verstappen heel oud worden dan mag je bij mij in de graf tommen. Oh, Want we hebben geweldig. meteen een soort bedevaartplaats hier. Hè? Oh ja. Ja, ja, ja, ja. maar uh, ik denk dat... Uh, kijk... Mensen weten nu dat ze, dat ze iets moeten opheffen. Ja, erin. ja. Het is en wel, kunnen ze zo een gaatje kijken. Ik nou. hoop het wel. Dat is wel een drukte dan. Ik hoop dat ja. ze wel een beetje met rust waren. Nee, vannacht lagen. zal je wel lekker... Vannacht zal ik uh, lekker, lekker slapen, liggen. ja. ja, ja. <laughs> maar het is uh, heerlijk om te zien. Ik ben trots op iedereen. En nou, ook van Initiator Walter en anderen nou, allemaal. Heerlijk. die hele werkgroep. Die het gedaan, die werkgroep. Want die hebben kijk, toch, eens. kijk eens. ja. Heb jij nou wel even goed naar jezelf gekeken? Ja, ik gekeken. heb mezelf gekeken. Ik had ik geen baard. Ik keek heel engelachtig. Ik oh, keek ja, een beetje zo, hè. Engel. Ja. Maar het was natuurlijk ook dat ik nog geen baard later ja, werd er ik, weer ben mode. ben jij in je jonge jaren. Mo, jonge jaren ja. en met mijn tweede vrouw, prachtig nou. hè. Heel trots die met Margrethe. ja. Je niet met je tweede vrouw uh, alweer ja. trouwen. Ja, maar ja, ja, ja, dat kon hè. Ja, ja. Dus, uh, maar en heerlijk, hè? He? En eens. ik ben ook heel blij dat in jouw graf alles een beetje netjes bij elkaar ja, gehouden is. Ja, we moeten daarheen. Oh, uh, zo, ja. Oh, zo, ja. Want ja, we zijn hier natuurlijk heel trots op. Ja. Oh, hij gaat even inzoomen. Ja, dat kan, inzoomen, dus dat kan dus tegenwoordig. Ja, ik snap er allemaal niks nee. van. Er staat iemand achter een apparaatje. Nee, ja. maar hij vindt het hele. Ik ben, ga met de tijd mee, hè? Want John die vertelt me allemaal dingen uit de wereld. Daar staat hij daar. En dan zegt hij zegt die paulus, wat ik nu mee heb gemaakt. En het bericht krijg ik allemaal door. Ja, ik ben ah, ja. zo. Ja. Nou, ik, uh, ik sta versteld en ik vind ook even nu in het nu ja, dat jij heerlijk, ja. het ontzettend ja. goed gedaan hebt. Ja. En uh, dat je die, je eigen juwelen ook nog eens... Uh, eigen om, om je... je... Kijk, is prachtig. Ja. Want ik zat in die juwelen. Ja, dat en, weet uh, ik. Ik heb heel veel geld gemaakt en daar ben ik ook trots op. Ik ben wel... Uh, ja. ja, ik had nog wel graag een ring van je willen kopen. Ik zal het straks wel naar de... <laughs> geven. Dat doe ik wel een mooie ring. Dat ja? is goed. Ja. ja. En uh, nou, ik hoop dat wij... Niet stoppen nu met onderzoek doen. Nee, nee. Want we willen eigenlijk nog wel weten, wat, wat at jij in die 18e eeuw? Ja, nou dat gaat natuurlijk ook koken. Je weet van die kookboeken had je in de Gouden ja. Eeuw en koken. Dus dat is heerlijk veel. Kastanjepuree was er dan. Kustanjepureen. Ja, kastanjepuree. En... Uh, wij moeten nu zo doen, ik weet niet wat. Oh, we gaan het wild. afronden. Oh, we gaan het afronden. Precies. Dat doen ze altijd zo. En ik kan. Ja, ik leg, dat leg natuurlijk snap al eeuwenlang in het, het graf. En nou denk ik, ik ben nu aan, aan het slot. En dan nou kan ik pas over vijf jaar. Wij moeten afronden. Heel hartelijk bedankt. Nou, jij bedankt. Nog fijn, dan. dankjewel. Dank ja. je wel. En ik lig hier heerlijk. Goed zo, goed zo. Tot over uh, vijftig jaar. Over vijftig jaar, dankjewel. <laughs> Oké. <Okay. laughs> It is night, starfall, and dreams pass by Petticoats of a chess, mazes of colors and despair In het uh, straatje deze van Fabian de Dammers met under Milkwood. Want het is gebaseerd op het uh, hoorspel van Dylan Thomas. Als je dat wat zegt, Hans? Ken je die klassiekers een, beetje? Dat ja, is een ja, beetje? Thomas, de naam zegt me wel iets, maar uh, ik kan je geen uh, details geven. Nou, Hangen het onderzoek moeten we daar nog even ja. nog eventjes wat, uh, wat over zeggen. Maar goed, uh, we zijn een beetje aan het einde gekomen aan dit uh, verhaal van uh, Paulus Lood... Want uh, ja, uh, aan alles komt een eind. Dus ook aan deze uitzending. In ieder geval hebben we het uh, voor negen uh, uur gered. Francis Albenblik sluit deze uh, avond af met Me and My Name. Me and my name, we don't get along. It was held by others long before. I was born. Think of all the things and how words give them sound. Of all the colors and how colors knock words out. out. Words make me so self possessed. Wat is fact? I follow the paths and the maps from the past. en I the words and the meaning I accept? Can I matter more than this matter that I make? Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.